Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De raad in New York heeft unaniem islamitische staat veroordeeld vanwege alle moorden, verkrachtingen en ontvoeringen. De raad vraagt de internationale gemeenschap om veel meer steun voor de nieuwe Iraakse regering in de strijd tegen IS. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry had de vergadering bijeengeroepen als steun in de rug voor de nieuwe Iraakse regering. Ook minister Timmermans sprak de vergadering toe. Volgens hem moet er niet alleen militair worden ingegrepen... maar ook humanitair en politiek. Hij riep de VN op in actie te komen... en niet, net als bij de burgeroorlog in Syrië... te lang langs de zijlijn te blijven staan. De piloten van Air France staken nog een week door, tot 26 september. Dat heeft een Franse pilotenvakbond gezegd. Air France biedt klanten tot die tijd de mogelijkheid... om hun vlucht gratis om te boeken of te annuleren...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 Een onbekend aantal politiemensen wordt verdacht van corruptie en omkoping... bij de aanschaf van nieuwe politieauto's. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigd. Eén politiefunctionaris is inmiddels geschorst. Volgens bronnen van de NOS is een van de verdachten... een lid van de staf van de korpsleiding van de nationale politie.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 Dit was het en een Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Let's go. Down. We going